Nieuws van 9 uur. Waterbal met het nws Journaal. Guus Hidding wil niet zeggen of hij bondscoach van het Nederlands elftal blijft. Ook al heeft Oranje de EK kwalificatiewedstrijd tegen Letland met een overtuigende 6-0 gewonnen. Van tevoren had Hidding zijn lot aan deze wedstrijd verbonden. Als het elftal vanavond zou verliezen, zou de bondscoach opstappen. Na afloop weigerde Hidding te zeggen of hij er bij de volgende kwalificatiewedstrijd tegen Turkije op 28 maart nog bij is. Aanvoerder Robin van Persie zegt dat er geen reden is voor Hiddink om te vertrekken en dat niemand hem kwijt wil. De PvdA wil dat het OM in actie komt tegen mensen die racistische opmerkingen hebben gezet onder een foto van oranje-speler Leroy Fer. Op de Facebookfoto is een aantal donkere spelers van het Nederlands elftal te zien. In reacties daaronder werd onder meer naar Zwarte Piet verwezen. De PvdA heeft het kabinet gevraagd of het OM onderzoek kan doen naar de opmerkingen en eventueel verdachten kan vervolgen. Burgemeesters willen meer te zeggen krijgen over de inzet van de politie, blijkt uit onderzoek van de NOS. Sinds de invoering van de nationale politie hebben ze minder macht gekregen. De burgemeesters zeggen dat er daardoor te weinig ruimte is voor de aanpak van lokale problemen en de openbare orde en veiligheid. Landelijk wordt er volgens hen bijvoorbeeld te veel aandacht besteed aan de aanpak van woninginbraken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat er juist goed wordt samengewerkt met de burgemeesters. Een KLM-vliegtuig van Rio de Janeiro naar Schiphol... is gisteren omgekeerd vanwege een barst in een raampje. Volgens een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij... zijn er ruim 300 passagiers geen moment in gevaar geweest. Vier uur na vertrek landde de Boeing 777 weer veilig in Rio. De KLM heeft voor alle passagiers een hotel geregeld. Vandaag zijn ze alsnog naar Nederland vertrokken. Het weer, het is bewolkt, regenachtig en op veel plaatsen ook nevel. De regen trekt wel langzaam weg. Morgen overwegend droog en geregeld zon. bij zo'n 11 graden. Dit was het NW-journaal. Zin in Zandvoort. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show, 1035 hier op CWM Zandvoort. Mijn naam is Ben of Eugen, uw gastheer, uh, voor vanavond voor twee uur lang nieuwheidsmuziek hier op je eigen lokale radio. We beginnen weer met twee nieuwe werkjes. De ene is voor ons eigen Haarlemse label, Oriana Music met Mindfulness van Davidson. Heel blij zijn we dat er weer een nieuwe CD van dit label is gekomen. Ook een hele fraaie CD trouwens. En de andere nieuwe cd is The Silent Side of Zati van Helvia Bregen. Dat is een uh, goede kennis van Pravul. Daarover volgen uur meer. Veel luisterplezier. Segredo Porque o fado está com medo Que alguém o queira matar Anda tão envergonhado Que diz que já nem é fado Nem julga que o fado existe vaidade em dar abrigo à saudade já não pode ser fadista e depois o fado diz que não pode ser feliz na boca de toda a gente voltar a ser fã nach oben i gesse joni je a call die jag horau net astol le aware dikkat schnalle die din hast chini do attenne die niket lichter Hey, hey, hey, hey,